Rico Kruids, ja, sinds afgelopen week weten we dat jij bezig bent naar je afscheidstournee in Korfballand. Uh, en, uh, ja, ik, hoe benauwd heb jij het gehad in, uh, in de rust? Uh, nou ja, mijn afscheidstournee in Korfballand, dat zal nog wel meevallen denk ik, maar voorlopig inderdaad even wel. Maar om uh, um terug te komen op je vraag, het was inderdaad uh, het, het was wel even de eerste helft. Ik denk wat gebeurt hier. Uh, maar goed, als je dan uh, van afstandje ernaar kijkt, dan... Uh... We ja, hebben we het in ieder geval goed geanalyseerd en, uh, en in de rust het, uh, het zo neergezet dat, uh, dat het uiteindelijk zo goed kwam wat, uh, wat ook nu is, uh, is gebleken. Hè. Dus dat, uh, ik, ik heb in de rust gezegd, we gaan volgens mij nooit 36 goals tegen ons maken. Dus we moeten ons focussen op ons eigen spel. We hebben er zelf 14 gemaakt. Verdedigend wat dingetjes omgezet en, uh, en zorgen dat we naar de 30 gaan. Nou, dat is gelukt en, uh, en verdedigend ging het dus ook een stuk, uh, of dus, maar dat ging een stuk beter. Dus uh, dat was uh, voor ons gunstig. Ja, de poppetjes werd verplaatst in, in de tweede helft. Uh, de nadruk wordt meer gelegd op, uh, op het verdedigende aspect. En uh, dat pakte goed uit. Ja, maar ik moet wel zeggen dat dat deden we in de eerste helft ook wel. Alleen, uh, ja, Woer was uh, sensationeel. Dat was uh, eigenlijk, uh, nou, ik heb het in ieder geval nog nooit gezien. Hij had een percentage van boven de 40% in 30 minuten. Dus hij schoot uh, 7 binnen van de 10. En... Uh, ja, als je dat twee vol volhoudt, dan, dan, dan houdt het op. En je zag bij Nick dat het, iedereen ging daarom in geloven. Dat heb ik in de rust tegen mijn ploeg ook gezegd. Van ja, omdat Ricky zo goed is, is de rest goed. Dus wij moeten zorgen dat, dat hij eruit gaat, komt. En dan, of dat we hem eruit halen. En uh, dan uh, verwacht ik niet dat de rest mee gaat doen. En, uh, of het op gaat pakken. Nou, dat, dat kwam uit. Dus uh, nou, voor een coach is dat altijd wel lekker. Ja, uh, eventjes naar jou persoonlijk. Uh, je gaat er even een tijdje tussenuit uh, door, door persoonlijke omstandigheden. Uh, uh, hoe voelt dat voor je? Want uh, ja, dit, dit is toch een, een, een einde van een tijdperk, eventjes voor je. Ja, nou goed. Ik, ik wilde eigenlijk vorig jaar had ik al een, een, dat ik een jaar rust zou nemen en ik ben hier ingekomen ge, in omdat de, de trainer op was gestapt. Uh, dus uh, nou, dit, dit jaar wel gedaan. Dus ik krijg volgend jaar mijn, mijn sabbatical zullen we zeggen. Uh, en daarna zien we wel wat er gaat gebeuren. zou maar zo eens een telefoontje uit Groningen kunnen komen. bij je oude clubtrainer worden, zou, zou dat wat voor je zijn? Nou, dat is wel een van de ambities die ik heb. Uh, alleen uh, op het moment woon ik in Utrecht. Dus dat, uh, dat wordt vrij lastig. Ja. Heen <laughs> en weer rijden. Maar uh, ja, wie weet wat de toekomst uh, brengt. Ik zou, dat, uh, ik zou bijzonder trots zijn als dat een keer uh, gaat gebeuren. Nee, Dank je wel.